Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politiebonden komen maandag bij elkaar om hun looneis in de CAO-onderhandelingen te heroverwegen. Nu er een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren is, zeggen de bonden dat er kennelijk meer ruimte is dan de nullijn waar het kabinet op inzet. De ambtenaren krijgen er de komende twee jaar 2% bij en ontvangen een eenmalige uitkering. De politiebonden lieten eerder deze maand juist aan opstel te weten... dat ze hun looneis van 3% wel wilden laten vallen... vanwege de huidige financiële situatie. En ruil daarvoor willen ze betere pensioen-, arbeids- en rusttijdenregelingen. Maar nu gaan ze tijdens een extra overleg bespreken... of ze de eis van 3% misschien toch moeten handhaven. De Iraakse premier Maliki zegt dat Turkije een vijandige staat begint te worden. Hij reageert ermee op kritiek van de Turkse premier Erdogan... Die beschuldigde Maliki donderdag van egocentrische politiek. De Iraakse premier is een shiit en zou door zijn manier van optreden... de spanningen met andere bevolkingsgroepen laten oplopen. Maliki zegt dat de Turkse premier zich niet moet bemoeien... met de interne Iraakse politiek. Dit bewijst dat Erdogan nog steeds gelooft dat Turkije de basis in de regio. Al dus Maliki. In Amerika verlaten opnieuw drie agenten de Secret Service... vanwege een seksschandaal in Colombia... De een wordt ontslagen, de ander nam zelf ontslag... en de derde mag op zijn 48 ste vervroegd met pensioen. De agenten zouden onder meer prostituees naar hun hotel hebben laten komen. Bij de zaak zouden twintig prostituees betrokken zijn geweest. De agenten waren in Colombia om het bezoek van president Obama... aan een topconferentie voor te bereiden. In totaal hebben nu zes agenten van de Secret Service, de Secret Service verlaten. Zes anderen zijn geschorst. Ook enkele militairen worden verdacht van betrokkenheid bij het seksschandaal.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 Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending deze week. We zijn er nog tot 7 uur in de ochtend. Daarna gaan de collega's van het NOS Radio 1 journaal in volle vaart het weekend in. Tot die tijd, in het laatste uur hier bij Nachtvluchten... ...rondje correspondentie met Kerstin Schweikhoever. Correspondente van Duitse Komaf en onder meer schrijfster van het boek... Alf Heineken kunnen we ons einigen. Mijn fabelhaftes leven tussen kiffen en Calvinisten. We verheugen ons natuurlijk nu al. In dit uur een aflevering van Zimek's Nachts. Het is vandaag 21 april en dat was in 1918 de dag waarop Eddy Christiani in Den Haag het levenslicht zag. De gitarist, zanger, componist en tekstschrijver was de eerste Nederlandse artiest die een elektrische gitaar bespeelde. Na de Tweede Wereldoorlog, gedurende welke hij in België onderdook... groeide hij uit tot een waar popidool. Met het combo van Tony Eyck werkte hij vanaf 1966... mee aan het televisieprogramma Voor de Vuistweg. In deze bijdrage van de RVU is Martin Schimek met hem in gesprek... over zijn leven en werk. Eddie Christiani viert zijn 94ste verjaardag. We gaan nu terug naar maart 2006... Het woord is aan Martin Schimek. Goedenacht, luisteraars. Welkom bij Schimeks Nacht. Ik ben geen jongetje meer. Ik ben inmiddels al 57. Mijn vader is al 26 jaar geleden overleden. Maar de man die straks binnenkomt... zou met gemak mijn vader kunnen zijn, wat leeftijd betreft. Niet wat muzikaliteit betreft, want ik ben helemaal niet muzikaal. Hij wel. Hij is 87 jaar. In jaren vijftig was hij enorm beroemd. Geliefd. Dat waren jaren van opbouw. En zijn liedjes waren vrolijk. Misschien kent hij hem. Het klinkt zo gewoon, ik hou zo van jou. Het is wat banaal, soms men zegt het zo gauw. Maar het klinkt toch zo lief, als jij het me zegt. Ik weet niet waarom, maar het doet me zo goed. Het maakt me weer vrolijk, het geeft me weer moed. Oh, het klinkt toch zo lief... Ik wil dat wij hem met alle egards ontvangen. Wij moeten allemaal weten... Wie hij is voordat hij binnenkomt. Dus ik help je nog meer op weg. Hoe je heten, dat ben ik vergeten. Maar je ogen vergeet ik nooit meer. Droom nog al in de oorlog. Zong hij in Engels. En dat mocht niet. En een van zijn liederen is zelfs een verzetslied geworden. En die klonk als volgt: 'Taya, oude taya, oude Er was in zijn kauwboord vol en vuur. Hij had er aan dollars geen gebrek. Liefde voor vrouwen, een whisky en een avontuur. En de zon die schenen met zijn nek. Alle taaier, hippie, hippie, hippie. En nou weten we dat al binnen allemaal. Maar voor diegene die dat nog niet weet, spring maar achterop.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 SPRING maar, maar, MAAR ACHTEROP, SPRING MAAR ACHTEROP, SPRING MAAR ACHTEROP... Je weet het. Eddie Christiani. Oh, ik ben het, meneer Christiani. Het is Martin, Martin Schimek. Het is plezier om u te mogen ontvangen. Aardig, aardig. En het is een hele eer. I, meent u dat voor u ook? Ik ben een ridder in de orde van Oranje Nassau... Onder andere, ja. Onder andere. Wat bent u nog meer? Die... Nou, dat is uh, niet meer te becijferen. Het laatste wat ik heb gekregen, dat is de Edison. Ja. Ietsje dichter, microfoon. Ja. En er zit nu nog in de, de programma in het komend jaar... een Eddie Christiani Award. Oh, werkelijk. Maar ja, ik heb uh, alles bekomen... Plus een goede gezondheid. Je ziet geweldig uit. Dank u wel. Geweldig uit. Ik heb me wat boller voorgesteld. Nee. Maar ik ben de laatste jaren kennelijk wat slanker geworden. Ja, ietsje magerder. Maar dat komt niet door ziekte of... Nee, nee, nee, nee, nee. nee zeer zeker niet. Uh, ik ben, ik ben uh, voor de tweede keer getrouwd, hè. Klopt dat? Uh, ja, maar daar praat ik liever niet over. Oh, omdat dat centrarisch is, toch... is. Ik bedoel, dat zijn overleden uh, mensen hè, zo, en zo. Uh... Ja, maar dat is toch fantastisch. Dat alle uh, fans zijn toch blij dat hij niet alleen bent gebleven. Want was... nee, ik ben niet, ik ben, niet getrouwd, ben niet meer hertrouwd. Oh, nou ja, goed. Dus daar nee, gaat nee, het nee. niet om. Vandaag nee. de dag. Nee, maar, ik ben nog steeds alleen. Ik, ik ben nog steeds alleen, maar ik ben met, je hebt... Een, ik ik ben... heb iemand die... Ja. Uh, dat is... Uh, Iemand die ik van vroeger kende. Namelijk uh, de vrouw van de overleden acteur Ring van Nunen Uit Swiebertje. Ah, dat zegt me niks. Want ja, nee, ik ben een nieuwe Nederlander. Het was veel bekeken comedy op uh, tv. Aha. En uh, die rijdt met me mee. Dus als ik uh, door het land, want ik ben de laatste nog, die optreedt. Je treedt nog steeds op. Jazeker. En hoe bedoelt u, ik ben de laatste nog die op Er is niemand meer. Uit mijn generatie. Oh, uit uw generatie. Ik bedoel, u de vier radiozangers. He? Ja, hooguit. Maar, maar wat, wat waren dat, die radiozangers? Dat waren zangers bij orkesten. En die een vast uurtje per week uh, bij dat orkest zongen. En u weet het misschien wel, of u weet het misschien niet. Maar er zijn op het ogenblik meer zangers dan behangers in uh, Nederland. Ja, ja. Ja, ja maar, dat drinkt erdoor? door? Ja, dat drinkt wel door. Ik bedoel, ik doe ze vaak uit, moet ik zeggen. Ja, dat is, dat kan je met, als je eenmaal behanger in je huis hebt, dan krijg je hem niet zo makkelijk uit. Maar je kan zo de radio uit doen. Ja. Dus dat is een voordeel. Maar je hebt daar niet zoveel mee, met de muziek van vandaag. Nee, ik heb daar niets mee. Niets mee? Nee, ik... Uh, het is eenvormig. Het is ongelooflijk simpel met drie akkoorden. Het is onverstaanbaar door de achtergrond die erbij is. En uh, ik noem het eigenlijk ook, sorry voor de jongere mensen... maar het is een geconstateerd feit door mij. Aangezien ik al zoveel jaren in dit vak zit. Uh, het is een soort bouwactiviteit ik heb dat geloof ik ooit een muziek ja, genoemd. Hè? Ja, ja, Heipalen muziek. Ja. En ik was van de week was ik uh, bij een avond uh, bij de uitreiking van de gouden harp. En die heb ik in 1962 gekregen. En er werd nu muziek gemaakt na afloop van het gezellig bij elkaar zijn. En we konden elkaar niet verstaan en toen heb ik tegen de directie van de Gouden Harp gezegd... zou het niet beter wezen dat volgend jaar... in plaats van een Gouden Harp uit te reiken, een Gouden Heipaal. Ja, ja. Dus wij we zijn wel kritisch uh, begonnen. En ik dacht dat we uh, herinneringen gaan ophalen. Dat gaan we ook ja. ophalen, maar je maar, moet eerst kritisch beginnen... <laughs> ja. om het tegendeel te bewijzen. Ja. Dus door de mooie dingen die er vroeger waren... Ja. Maar is dat niet zo dat de muziek eigenlijk de uh, tijdgeest weergeeft? Um, in welke tijd leven we op dit moment? Hoe zou je die tijd uh, karakteriseren? Want je hebt vele tijdperken meegemaakt. Ik ben 1918 bent je geboren. Je ja. hebt de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ja. Opbouw na de oorlog. Ja. Hebt, hoe zou je onze tijd beschrijven? Wat is dat voor tijd? Uh, Chaotisch. En overziend in mijn leven heb ik dit nog nooit meegemaakt. Deze chaotische situaties op elk gebied. Op muziekgebied, op sociaal gebied. Uh, Geeft u wat voorbeelden op sociaal gebied. Wat... Sociaal gebied, dat is gauw te zeggen. Uh, u ziet mij, de luisteraar ziet mij niet, hoort mij alleen maar. Maar u ziet dat ik grijs haar heb. Ja? Klopt, klopt, klopt. Als ik nou op een mooie lenteavond... op het Rembrandtplein, s'avonds om half tien... zeg maar, nog een biertje wil drinken... dan is mijn grijze haar... is een advertentie... zou je kunnen zeggen... voor... gebeld... Maar heeft hij dat van horen zeggen? Nee, heb of hebt zo... hij dat meegemaakt? Heb ik ook meegemaakt. Dus ik ben zeer, ja, ik moet zeggen, teleurgesteld. Ik wil de jonge generatie niet afbreken. Maar het wordt wel, als er zoiets gebeurt, door jongeren bedreven. En niet door oudere mensen, die oudere mensen aanvallen. Gijs Haar is een, uh, ja, wat ik al zeg, een, uh, een uithangbord voor weerloosheid. Want wij jongeren, de, de jongeren kunnen zich uh, wel verzamelen. en dan iets doen op het remmanplein, het gezellige remmanplein. Maar onder getekenen kan zich niet verzetten. Mm -hmm. Ik kan alleen maar een beetje op mijn gitaar spelen. En, uh... Ja, heb die kinderen. Nee. Je hebt nooit kinderen gehad? Nee, nooit ja. kinderen gehad. En mijn vader stierf toen ik twee jaar was. Dus dat was vlak na de Eerste Wereldoorlog. Dus ik heb wat dat betreft nooit... Uh... Familieleven gekend? Nee, nee, nee, nee. Een paar tantes en een oom natuurlijk... die een zeer belangrijke factor was in mijn leven. Want van hem kreeg ik mijn eerste gitaar. En, en is uur 14 het... meen ik, hè? Ja, daar zit een leuk verhaaltje aan verbonden... Misschien voor de luisteraar. Uh, ik werd 14 jaar en op de dag zei mijn moeder... Eddie, ga naar je oom, oom Mathieu. En oom was dus de broer van de vader? Ja, de ja. hey, broer van, van de vader, ja, natuurlijk. Vader, ja. En uh, ga daar eens even het geld ophalen... wat je altijd elk jaar krijgt voor je verjaardag. Want je staat al maandenlang bij mij in het krijt... En wat kreeg ik dan wel van die oom? Twee gulden en vijf dubbeltjes. Dus ik fietste naar mijn oom, woonde op een van de grachten. Hij feliciteerde mij toen ik binnenkwam. En ik stak mijn hand uit en hij wees naar de hoek van de kamer. En daar stond een oude Spaanse gitaar. Let wel, in die tijd was een gitaar geen instrument... wat je elke dag ergens kon bezichtigen... Een enkele keer kwam er wel eens de socialistische jeugdbeweging AEC. Op 1 mei kwamen ze wel eens over de straat in optocht. En dan speelde iemand dan wel mandoline en een ander speelde op een gitaar. Maar de gitaar was niet te ontdekken, want er gingen allemaal linten aan. Dus zei mijn oom... Dit is het cadeau, en hij wees naar de hoek van de kamer... en er stond een oude Spaanse gitaar. Ik had hem nog nooit op horen spelen. Trouwens, in die tijd waren er geen gitaristen. Je zag het nooit op straat. Enkele keer wat ik vertelde dus bij zo'n optocht. Hij zei, dit is het cadeau. Ik wist niet wat ik zeggen moest, ik bedankte hem. Achter op mijn fiets ging ik weer naar mijn huis toe, van mijn moeder. We woonden op de derde etage... En mijn moeder, nadat ik aangebeld had, trok met een lang touw de deur open... en riep naar beneden, wie daar? En ik schreeuwde naar boven, ik heb een gitaar. Waarop mijn moeder schreeuwde naar beneden, wat een sigaar. Je bent <lacht> nog veel te jong om te roken. Ik sleepte dat ding naar boven toe. En toen zei mijn moeder als eerste reactie, wat is dit, een grote mandoline? Ik zei, nee moeder, dat is een gitaar. Toen zei ze: van, Wat moet je ermee? Je zit op de Mulo, je moet je huiswerk doen. en dan ga je dan nog een beetje gaan zitten pingelen. Het eindigde na maanden toen mijn moeder zei: Eddie, je doet geen huiswerk meer. Je gaat alleen maar op die gitaar in je kamer zitten pingelen. Ik heb van Moeder Natuur heb ik een absoluut gehoor gekregen. en ik stemde mijn aansnaar van de gitaar. stemde ik op de bimbamklok klok van mijn moeder. Want ik had geen vriendjes en vriendinnetjes die op zo'n ding speelden. En op een zeker moment had ik hem gestemd. Veel snaartjes waren gebroken en die had ik weer aan elkaar geknoopt. En toen zei mijn moeder... Eddie, het zou aardig zijn om maar eens je boeken terug te brengen... naar de Mulo, want je zit noodhuiswerk te maken. Je zit alleen maar te pingelen. Dus ik nam... Mijn tas met boeken mee, want zoals te doen gebruikelijk behoorde dit toe aan de school. En s'morgens om negen uur stapte ik binnen, twintig jongens en twintig meisjes. Doodse stilte. En hij zei, de onderwijzer: Je bent rijkelijk laat, Christiani. Ik zei: Ja, meneer, dat heeft een reden. Hij zegt: Welke reden? Ik zeg: Ik kom mijn boeken terugbrengen. Hoezo, ga je verhuizen, zei hij. Ik zeg, nee meneer, en ik keek een beetje ijdel in die klas. Ik zeg, ik word gitarist. Hij greep naar zijn hoofd. Hij zei, wat is dit nu weer voor een politieke partij? <lacht> ik zeg, nee meneer, dat is een snaarinstrument... en daar kun je op spelen. Hij zegt, ik snap het. Je gaat de slaat op en je gaat je handje ophouden. Dat is gelukkig nooit gebeurd. En om het verhaal iets in te korten... Jaren en jaren en jaren later heb ik hem toch de eer toegegeven. Ik werkte in een groot hotel in Amsterdam. En ik heb hem uitgenodigd voor zijn, voor zijn bemoeienis met mij. En een eer te bewijzen. En hij zat aan een tafeltje met een stokje. En zijn familie eromheen. En toen had ik een liedje bedacht... Dat zult u misschien straks even willen horen. Dat heet Mijn Onderwijzer. Ik wil het horen. Ja, en hij staat, de, hij staat op de lijst, Mijn Onderwijzer. En ik moet zeggen, hij pinkte een traan weg. Maar hij was ongelooflijk blij dat ik hem dit eerbewijs heb kunnen geven. Hoe oud was hij toen? Uh, ja, tegen de tachtig. Dus heel oud in heel uw ogen. Heel oud, maar goed. O, heel oud in uw ogen. Ja. Terwijl ik vandaag ja. 87 ben. Ja. Ik <laughs> was zes toen ik voor het allereerst naar school toe ben gegaan. Die dag vergeet ik nooit meer van mijn leven. Mijn moeder bracht me weg, ik kreeg een zoen, ze liet me staan. Ik hield me groot, al stond ik ook te bidden. Ja, geen oma en geen opa en geen vriendje bij de hand. Verloren zat ik in mijn bank te kijken. En voor de klas een man, daaraan had ik het land. En hoe dat afliep zou nog moeten blijken. Men onderwijzer, een vent van ijzer, zo'n ouderwetse, die regeerde met gezag. Men onderwijzer, hij werd steeds grijzer. Onderwijzer tot zijn laatste levensdag. De zesde klas heb ik toen twee keer over moeten doen. De meester zei, jij zult nooit iets bereiken. Eens word ik gitarist, sprak ik als in een visioen. Als ik dat zei, dan stond hij raar te kijken. Jij wordt nog ketellapper, jij groeit op vergauw en rat. Ik hoor het te nog zeggen in die jaren. Toen ik van school af ging, heb ik van hem een hand gehad. Ik mocht hem graag, hoe moet ik dat verklaren? Mijn onderwijzer, een vet van ijzer. Zo'n ouderwetse, die regeerde met gezag. Mijn onderwijzer, hij werd steeds grijzer. Mijn onderwijzer, tot zijn laatste levensdag. Of het verder ging, het is gegaan zoals ik dacht. Ik heb het in mijn leven kunnen maken. Want voor een gitarist heb ik het aardig vergebracht En heb laatst het genoegen mogen smaken. Mijn meester te ontmoeten, het was in een restaurant. Een oude man met honderdduizend vragen. Totdat hij eens klap zei, met jou had ik een band. Al lag je dwars, ik heb je nooit geslagen. Mijn onderwijzer, het vet van Zo'n Jong ouderwetse, die de met gezag. Mijn onderwijzer, hij werd steeds gijzer, een onderwijzer. Tot zijn laatste levensdag. Je luistert naar Shimek's Nacht. Ik ben in gezelschap met de zanger zelf, met Eddie Christiani. Bent u ook auteur van de tekst? Ja. Auteur van de tekst. Uh, je hebt niet alle uw teksten gemaakt. Je had een uh, tekstschrijver ook. Ik had een paar tekstschrijvers en ik had wel eens opdrachten over een bepaald onderwerp. Ik kreeg ook wel wat teksten toegezonden en uh, dan maakte ik de muziek ervoor. Ja, even bij die onderwijzer nog blijven. Uh, je had geen vader. Die is gestorven op uw uh, twee. Toen twee jaar was, ja. Uh, hoe belangrijk uh, was die onderwijzer in de werkelijkheid? Of waren er andere sterke mannelijke figuren in uw leven? Nee, ik had een hele sterke moeder en een hele sterke grootmoeder. En mijn moeder ontwierp kleding. Was modiste, met een duur woord gezegd, en zo. En uh, ze was erg muzikaal. Uh, ze las veel boeken, hield van literatuur. Dus ik heb wat dat betreft een uh, omgeving gehad waar het, als ik het zo mag zeggen, goed toevoeg was. Ja, je, je spreekt prachtig Nederlands. Ja, maar dat komt natuurlijk ook door mijn beroep. Omdat de Nederlandse taal... Die is, dat is een moeilijke taal. Daar is... uh, ja, weet ik alles van. Wat, uh, ja. wat de Fransman ook altijd zegt... Uh, zet een, een, een, een maladie de gorg. Ja, ja. En... Je kunt alleen de Nederlandse taal kun je een bepaalde charme geven... als je goed articuleert. Ja. En door de radio, et cetera, was dat vroeger een must. Want dat was erg primitief in 1938... toen ik mijn eerste radio-uitzending maakte. Of waar ik uitgenodigd werd. Dat uh, is dus uh, 68 jaar geleden. Ja. ja. ja. Uh, toen was het een must dat je goed articuleerde. En het was ook een must dat je geen dialect had in je taalgebruik. Ze hebben me gelukkig wel geaccepteerd... want ik ben geboren in Den Haag. En ik brouw. Ja, sorry, ik, ik heb een fout gemaakt. Dat is 58 jaar geleden. Ik wilde dat niet geloven. Ja, ik ga natuurlijk door met uw verhaal, maar ik zei... dat is 68 jaar geleden toen ik, Is dat mogelijk? Wacht even... Uh, 1938 had hij de eerste radio -automing. Ja, Ja, dus dat is... Uh, ja. Nee, wacht even, dat is niet... Acht, ja, 68 jaar geleden is dat mogelijk. Maar dit is toch ongelooflijk lange tijd. Ja, we hadden maar vier, vijf zangers toen in die tijd. En omdat ik in Den Haag geboren was... Uh, was ik erg bang dat ze me uiteindelijk niet zouden accepteren... omdat een hagenaar die brood die heeft, heeft moeite met de R. En als er in een tekst zou voorkomen, het groene gras... Ja. dan was het gebeurd met me. Dus ik dus, was als de dood voor de groene al, gras. Ja, maar ik werd geaccepteerd. En wat wel merkwaardig is, bij de AFRO... en Guus Weizel was de omroeper van dienst. Met Frits Stors, waren mijn twee omroepers. En Guus Weizel annonceerde mij voor de radio met een nummer in het Engels, wat ik pas bedacht had. Dus ik had het zelf gemaakt. Omdat ik met het bladeren door een atlas heen... en dat was net zo weer als vandaag... zo ruw en zo, zo, zo regenachtig. En toen sloeg ik een bladzijde open... en toen kwam ik op een plek en toen dacht ik... wat moet het daar mooi zijn. Altijd de zon heerlijk warm... Ik dacht, Eddy, daar moet je eens een liedje opmaken. Dus ik bedacht een melodie op mijn gitaar. Ik verzonder een Engelse tekst bij. En in 1938 zong ik dit voor de eerste keer voor de radio. Het merkwaardige van het verhaal is... Ja, maar maar, maar weet, nou moeten we het wel horen. Nou, moeten we dat horen. Ja, dadelijk. Dat komt wel. Dat komt, komt wel. Ja, ja, je hebt dat meegenomen. Dus ja. ik, ik vertel, ik, dit is geen interview. Ik, ik houd hier gewoon een monoloog. Maar dat is prima, want dat is veel beter dan al mijn interviews bij elkaar. Ga dus, maar lekker door. Dus, dit liedje, dat uh, zing ik nog steeds voor mijn oudere generatie. Want ik werk nog steeds. Hè? Ik werk door het hele land heen. Door Huizen, uh, huizen Avondrood. Avondrood. Zoals ja. hij dat noemt, ja. ja. Voor de jeugd van. De jeugd van vroeger. Vroeg, ja. Maar het merkwaardige is dat dit liedje... is uh, voorzien van de Nederlandse tekst. Door Han Dunk, een van de beste tekststichters... die we ooit in Nederland hebben gehad. En als ik nu optreed voor de ouderen in Nederland... en ik hoef het alleen maar aan te heffen, o zonnig... dan zing ik de rest Madeira uit 1938... mogen één enkele wens Eens voor mij in vervulling gaan Ik zou jou willen voeren Naar het paradijs Een gelukkiger mens Zou de wereld dan niet bestaan Zalig idee, wij met ons twee Samen op reis. O zonnig Madeira, land van liefde en zon. Ik wou dat ik daarheen met jou reizen kon. Zonnig Madeira, waar het geluk op ons wacht. Een land een spookje uit duizend nacht. Wanneer ik met jou daar kon wezen, wenste ik verder niets meer. O, oh, ik was dan rijk, schat, schat, rijk. Zo rijk is geen miljonair. O, oh, zonnig Madeira, land van liefde en zon. Ik wou dat ik daarheen met jou reizen kon. Nog niet, hè? Dus werkelijk, zoals je zei... Je hebt dat helemaal weggedraaid. Ik wilde dat graag onder... Ja, we kunnen dat nog horen op de achtergrond. Want ik wil... Wij beseffen niet hoe ver dat was, die Madeira, waarschijnlijk. Hè? In die tijd was dat... Werd, werd niet beseft, nee. Dat, in die tijd was dat enorm ver, hè? Ja. Het was... Uh... Pas toen ik er zelf een keer ben uitgenodigd. Ik ben namelijk ereburger van Madeira, onder andere. Omdat je ja. die enorm gepromoot hebt. Ja, PR gemaakt natuurlijk. Hè. Ja. En uh, het merkwaardige is dat als ik nu, dus voor mijn publiekje waar ik nog steeds voor optreed. Als ik zonnig dan zing ik de rest Madeira. En het is uit 1938. Ja. Dat is toch uh, wel merkwaardig. Met jouw reizen, kom. Zonnig Madeira. Waar het geluk op ons wacht. Een land als een spookje. Uit duizend een nacht. En u hoorde luisteraar ook het... Uh vioolspel van mijn grote vriend, waar ik al die tijd mee gewerkt heb, Frans Popti. En misschien aardig te weten voor diegene die ook van jazz houden. Hij behoort namelijk tot een van de vijf beste jazzviolisten van de wereld. Te beginnen met de pionier Joe Venuti En niet te vergeten Stefan Krappelli van de Odd Club de France. En hij is voor mij de reddende engel geweest omdat ik nogal wat kortademig ben. Ben bepaald niet een echte zanger, maar waar ik adem haalde, vulde hij op met zijn viool. Ja. En dat is ook een recept. Ik luister naar Chimek's Nacht. Chimek is vandaag wel aanwezig, maar alleen als luisteraar. Want wat, wat zo ontroerend is, dat meneer Christiani heeft zich kennelijk voorbereid op dit uur. En dat vind ik fantastisch. Ik heb de muziek meegenomen, dat hebben we gevraagd. Wij hebben expres gevraagd dat ik muziek neem van jezelf. Normaal vragen we aan onze gasten om muziek van anderen mee te nemen. Maar aan je hebben we gevraagd om eigen muziek te nemen. Maar ik heb zich kennelijk voorbereid en ik heb iets in het hoofd. En ik vind dat zo plezierig om namen van uw vrienden, die al lang overleden zijn, uit te spreken. En dat ontroert me. Ik, uh, als we bij uw uh, zeg maar mensen die bewonderde zijn... dan zou ik willen vragen naar Django Reinhardt. Want die bewonderd is zeer, dat is een gitarist. Dat, klopt dat dat ik uh, een tegel thuis heb... En wie was die man? Want die, zegt hij iets over hem? En die tegel heb hij gestolen? En hoe zit nee, dat? Nee, nee, zin? nee. Django uh, Reinhardt is al vanaf mijn uh, jeugd het grote gitaar -idool. Ik heb nooit geprobeerd deze man te imiteren, omdat dat onmogelijk is. Origineel moet je hem laten. Je kunt de CD's op het ogenblik. Films zijn er niet van hem. Een paar hele losse opnamen. Maar Django is zo fenomenaal. U moet zich voorstellen, hij was een zigeuner. En de woonwagen van zijn moeder staat in brand. En met eigen levensgevaar heeft hij zijn moeder, Naguin... uit die woonwagen getrokken. En zijn linkerhand, wat voor een gitarist dus eigenlijk de, de alles, bepalend is. alles bepalend is, die werd dusdanig verminkt... dat hij kon maar manoeuvreren op de gitaar met twee vingers. Niettemin, qua snelheid, qua originaliteit, qua eigen stijl... overal herkenbaar, hij kende geen nood zo groot als een koe. Ja. En ik ben hem dus na zijn dood gaan opzoeken in... Samois-sur-Seine, dat ligt vlakbij Fontainebleau. En ik maakte kennis met een hotelier... en die heeft later, dat, na de dood van Django, dat huis gekocht. Alles stond er nog in. Vandaar dat ik een tegel, wat je al vertelde... en vandaar dat ik ook de ijsemmer heb ik ook van hem. Heb je die gehad gewoon? Nee, die, die lagen er nog, die stonden nog. Jawel, maar die waren niet van u. Nee, maar, ik heb maar, het niet gejat. Nee, ik kreeg het van oh, de man ja. die, die... Nee, nee, Dan is er niet bij. Nee, je nee, hebt nee, dat nee. netjes gevraagd. Nee, nee, in godsnaam niet. Ja. Uh, dus uh, zo'n vervent uh, uh, bewonderaar ben ik dus van Django Reinhardt. En Uniek in de wereld. Je hebt ook uh, op zijn graf hebt je iets geplant, klopt dat? Nee, ik ben naar zijn graf gegaan. En er stond een naam. En ik dacht, zo heet hij niet. Hij heet Django met een A en niet Django. En dat irriteerde me een beetje. En ik ben naar de burgemeester gegaan. van Samoa. En heb hem erop geattendeerd. En hij vond het ook verschrikkelijk. Hij is in uh, het geboorteakte gedoken. En het bleek inderdaad dat ik gelijk had. Django was. Dus hij heeft dat La laten veranderen. Natuurlijk had gelijk, hè? hij gelijk. De... Maar hij wist niet, de burgemeester. dat. Django Reinhardt, de naam, overal bekend was tot zelfs in Amerika. Men wist niet dat er clubs waren die echt Django fielen waren, om dat ja, ja. zo maar eens te zeggen. En hij heeft toen bedacht om jaarlijks een herdenkingsfeest op dat eilandje daar te geven. En dat is nu druk bezocht, elk jaar weer. Een Django Reinhardt Festival in Chamois-sur-Seine. En bent u nog wel eens geweest of was dat eenmalig dat u naar de graf ging? Nee, ik ging elk jaar ging ik. toen ik nog Francofiel was. Ik ging veel naar Frankrijk en uh, ging ik een maand ging ik op vakantie. En in dit verband mag ik vragen hoe gaat het met familie van, den, of van de Hof Oud-Haarlem? Weet u nog wie dat zijn? Er schemert mij iets, zeg ik heel eerlijk... Ja, want in een interview die ik alweer misschien 25 of 30 jaar geleden gaf... zei ik... Vandaag ben ik ontroerd geworden door een kerstkaart... van een familie uit Haarlem, van, den hof, van het Hof, zoiets was dat. Ja. Die stuurt me een kerstkaart al vanaf 1941. En zij hebben geen jaar overgeslagen. Heel goed. Zelfs nu ik niet meer beroemd ben. Ja, ik, eh, ik zou het niet weten. Ik heb jaren heb ik alweer geen kaart gekregen. En ik moet u zeggen, dat is een kwestie dus van ouderdom. Een mens is niet eeuwig. Hij wordt wel eeuwig, maar hij is op het moment dat hij een kaart stuurt niet eeuwig. <lacht> dus er kan misschien iets tragisch gebeurd zijn. Ik krijg daar geen kaart meer van. Ja. Krijgt hij nog brieven van Vent? Vooral op mijn verjaardag. Ja. En, en dat is voor de mensen die fan zijn en niet weten wanneer uw verjaardag is. Nee. Wanneer is uw verjaardag? 21 april. 21 april. Dus er binnenkort, Ik ben stier dus. Ja. Van, uh, dat is de het teken, is stier. Ik, uh, ik kan niet tegen links en rechts. Ik kan alleen maar vooruit en ik kan in een vol stadion... eventueel mijn ongelijk bekennen als het zo is. <laughs> alleen als het zo is. Ja, dan, dan wel. Ik bedoel, maar voor de rest... Uh, ik ben niet een eigen gereid iemand. Maar als ik zie... En misschien voor de luisteraar toch interessant om te vernemen, Ik zit achter een cola. En de kleur van de cola is donkerrood. Dus wat, wat ik zie en wat ik hoor... Dat is geen bedriegerij. Ik bedoel, ik, ik ga door vleierij heen... Wat, hoe, hoe, wat zit die... er voor een mens achter? Als iemand zegt, ach, die Christiani, ach, ach, ach, u was toch zus... en u was toch zo beroemd, dan zeg ik, wat heet beroemdheid? Ik heb vele mensen een plezier gedaan met een eenvoudig repertoire. Met muzikale melodieën. Een van de mooiste melodieën die ik gemaakt heb... dat is, het was een zomernachtfeest... En een van de meest merkwaardige melodieën die ik bedacht heb... dat is oude taaien J.P.J.P.J. Ja, dat, was, dat werd een verzetslied. Ja. Dat was een verzetslied, niet wetend dat het een verzetslied zou worden. Ja. En ja, ik heb ook uh, met diverse nummers die ik bedacht heb... heb ik ooit eens op de Amerikaanse hitparade gestaan op nummer 83. Ik heb echter luisteraar, nog nooit een dollarcent gekregen... Ja, want ik ben niet rijk geworden. Nee, nee, nee, nee. Vindt u dat erg? Nee, absoluut niet. Uh, ik heb leren leven zoals mijn moeder leefde... in de armoedetijd vlak na de oorlog. Ik heb geen bijzondere wensen. Ik uh, ben wel gesteld op een goed rood wijntje. Ja. Omdat er in Frankrijk... Ik weet niet of u dat weet. Ik weet niet of de luisteraar dat weet. Maar... Er zijn meer oude wijndrinkers in Frankrijk dan doktoren. Ja. Dus vandaar. Maar voor de rest, nee, materieel, nee. Ik heb mijn gitaar en ik wil nog wat meegeven aan de luisteraar. Mijn lijstspreuk is namelijk... wie aan de gitaar zijn gunst kan geven... die heeft een vriend voor heel zijn leven. Ja. hij heb zo ervaren, ook, gitaar, werkelijk? Ja, hij is nog steeds bij mij. En... Speelt hij iedere dag? En s'avonds even een, een paar herdenkingsmelodieën voor diegenen die, om het maar eens heel mooi te zeggen, ontvloden zijn. Ja, denkt u regelmatig nog aan uw moeder? Ja, aan mijn moeder. En ik denk natuurlijk aan een paar mensen. Het zijn er maar een paar die, die er ook niet meer zijn. Zou u zou iemand willen noemen? Nee, liever niet, liever niet. Nee, nee, dat heeft ook... Ik ben wel blij dat ik de laatste tien jaar... veelal in gezelschap ben van een hele aardige dame. Die rijdt. En, uh, nee, ik rijd zelf. Oh, maar nee, ze begeleidt me altijd. Nee, ze gaat met me mee hm. en uh, bedient eventueel de installatie. Ah. En... Zij komt uit een hele grote toneelfamilie, de Bouwmeesters. En zij is de weduwe Jij van... Hebt, ja. Dat heb je al verteld. Ja, hè? ja. van, van ja. Uh, Zwiebertje natuurlijk. Ja, dat hij verteld. Ja. Maar ik vertel ja. dat ja. nog een keer. Omdat ik niet wist wie Zwiebertje was. Omdat ik nieuwe Nederlander ben. Ja. Ik spreek natuurlijk niet zo mooi Nederlands als ik. En ik, ik probeer wel goed te articuleren. Dat ja, doe, ja, dat ja, doet ja, uitzekend. Dat heeft mijn vader mij ook altijd ja. gezegd. Martin, want ik was jongste van de drie. Ja. En hij zei, zij spreken beter. Maar als je goed articuleert, dan haal je ze gauw in. Ja, dat is heel dat goed. heb ik dus altijd geprobeerd. Maar haar naam vergeet ik ook nog te vermelden. Niet vergeten, dat is Hella van Nuenen. Ja. Zo weet iedereen die vannacht nog luistert ja. hoe... verliefd ja, ik ben. Bent u ja, ik ben ik... echt verliefd? Om eh, over... Kijk, hoe is liefde... Heeft... Nee, maar, als, nee, maar eventjes, eventjes tijd nemen voor deze vraag. Ik ben 87. Ik heb natuurlijk liefde in alle vormen. Meegemaakt. Ik ben vroeger zo populair. Dat is stond zelf, uw afbeelding stond op de Kauwgoem. Uh, waar kaugum ingepakt was. Daar was Eddie Christiane in oud gebeld. Ja. Ik liep met zonnebril door de Leedse straat. Ja. In de tijd dat mensen nog niet eens wisten wat zonnebril is. Om niet herkend te worden. En Dus ik, heb natuurlijk, uh, uh, uh, ik kon vrouwen hebben die ik wilde. Nu bent ik 87. Wat betekent dat liefde hebben op die leeftijd. Wat is het belangrijkste in liefde? Ik zou het van je van uh, graag willen horen. Belangrijk in liefde is namelijk... meningen delen. Want als ik tegen de tafel... die voor mij staat zeg... wat een geweldig tv-programma. Dan zegt de tafel geen fluit. Ja. Ik neem het de tafel niet kwalijk... want hij heeft namelijk geen spraakvermogen. Maar als je iemand in gezelschap hebt die dat ook beaamt... die dus zegt, ja, dat is prachtig, dat is mooi en precies. En dat geeft dus punt één. Punt twee, samen eten. In een restaurant. Waar dan ook bij ons in Amstelveen, in de buurt. Dat geeft toch even iets anders dan dat je alleen zit. Ik heb dat meegemaakt. Alleen zitten in een restaurant. En het enige wat je dan kan doen is steeds maar de menukaart doorlezen ja. en proberen je eten zo vlug mogelijk naar binnen te krijgen, want je kunt niet zeggen dat is stukje vlees heerlijk. Ja. De tafel geeft geen antwoord. Mm. Dus en de zorgzaamheid en uh, laat ik zeggen uh, mijn agenda en de de locaties opzoeken waar ik dus moet werken. Dat is een verdienste van Hella die ik ook erg prijs en door haar heb ik er ook weer wat familie bij gekregen, want ze heeft natuurlijk uh, kinderen Aha. die groot zijn en uh, daar heb ik een goede band mee. Daar ben ik erg blij mee. Dus ik ben eigenlijk ook opa geworden, nou. <laughs> ja, opa. Ja. Vind je het leuk? Ja, ik vind dat wel leuk. Ik bedoel, uh, ik wil alleen die aangesproken worden met een opa. Nee. Ze moeten mijn voornaam noemen. Ja. Ja. Anders voel ik me helemaal uh, met nee. ja. Maar als ik dus zie hoe mensen waar ik voor werk 85, 86 hoe ze weer opveren als ze teruggaan in hun jongensjaren door het middel muziek ja. terug daarom, in de tijd. Ja. Daarom ben ik zo ontevreden en heb ik zoveel kritiek op radio en tv. Waarom moet er niet een vast programma komen? Ja, Max is nu in de eten. en dat is een goed initiatief. Mag ik wel even melden voor de ouderen. Maar waarom in vredesnaam niet langere programma's met... Muziek uit het verleden. Het hoeft niet altijd liedjes van Christiani te zijn of van Max van Praag. Het mag ook van Richard Tauber en het mag ook van Jozef Schmid zijn. Of Bing Crosby, om maar eens een paar te noemen. Maar waarom wordt het grootste gedeelte van de tijd besteed aan wat ik al zei: muziek die niet voor ouderen bestemd zijn. Je zegt eigenlijk: waarom doe ik niet meer toe? Ja. En dat is... Uh, waarom mag ik wel optreden in huizen avondrood... maar waarom ben ik niet op de radio te beluisteren? En heel enkele keer, en dat is uitzonderlijk... dat is op TV Noord-Holland... Uh, radio Noord-Holland... Uh, dat is Anne van Egmond... die nog wel eens een verzoekplaatje draait. U, je hoort dat, bijvoorbeeld... dat merk je op de afrekening, want ik krijg dan ook uh, wat betaald. <laughs> ja, of niet? ik denk 5 eurocent... Nee, hoeveel krijgt hij per jaar? Oh, dat is zo weinig. Maar ik heb toch 400 platen gemaakt? Ik heb er meer gemaakt, maar die worden nooit gedraaid. Dus vandaar geen auteursrechten. Meent hij dat? Ja, ik... ze worden toch niet gedraaid. Bijvoorbeeld deze, wat ik u nou vraag om te laten horen. Ja, laat me dat eens een, draaien. Dat, is een, dat is een gitaarsolo, want ik ben ook gitarist. Oh, ik ben voornamelijk gitarist, want daar nee, laat... ik ben, en, ik ben een, een, een Dr. Heckel en Mr. Djuip. Ik ben een gespleten persoonlijkheid. Ah. De ene kant ben ik gitarist en de andere kant ben ik zanger. zanger. En dit is een buiging die ik maak naar de komende lente. Referent op Prenta. die heet Continental Tour. En daar heb ik alle landen in Europa wat ze hebben, een Russische en een Frans. Dus Musette muzette hè. heb ik geprobeerd dat uh, op de plaat te zetten via mijn gitaar. Dus ik ben nog altijd met Atlas bezig, hè? ja. Ik ben eigenlijk ook de eerste elektrische gitarist ja. in Europa. Hè? Ja, daar kunnen we het dadelijk nog even over hebben. Mm. Ja, dus het, het zit er iets in. Tevreden over het gesprek zo? Ja, ja, ja. Even, ik, ik wel. Maar belangrijk is, ik denk de dat je fans... die zullen een hele nacht niet slapen. Nee, ze kunnen niet uh, naar het toeluisteren, luisteren... want s'nachts gaat in huis avondrood... De radio dicht, hè? Oh, dat gaat van hogerhand ja, dicht in huizen en avonden. Ja, we mogen elkaar niet stoor, hè? Hoe meent u dat? Ja. Hoe laat optreedt hij op als hij. Meestal smiddags. Smiddags, ja. ja. En als hij opkomt, bent hij dan, dan zenuwachtig? Nee, helemaal niet. Want het is mijn eigen publiek. Ja. En voelt hij zich dan nog ster? Want zij zien je als ster, natuurlijk. Nee, ik ben geen ster. Ik ben. Ik uh, ben iemand die. Uh, geen technicus zou kunnen zijn. ik heb geen gevoel voor schroevendraaiers en hamers. Ik heb u al verteld, ik heb een absoluut gehoorde. En het enige wat mij interesseert in mijn leven is muziek. Maar houdt u van mensen? En ik hou van mensen natuurlijk. Ja, ja omdat ik uh, geen broers en zusters... en ik was eenzaam altijd. Mijn moeder was altijd op weg naar het werk. Dus ik ben helemaal alleen uh, thuis opgegroeid. Ja. Ik luister naar Chimax Nacht. Ik ben in gesprek met Eddie Christiani En ik wilde nog iets zeggen over ja, het elektrische toeval. gitaar. Ja, toeval heb ik ondervonden nu op mijn 87e. Bestaat niet. Ik geef u een klein voorbeeld. Ik was de eerste elektrische gitarist in Europa. Dat was in 1938 toen ik bij een muziekhandel die had het toegestuurd als proefgeëxemplaar... met veel geklaag en veel droevig kijken... een afbetalingsregeling kon treffen voor die eerste elektrische gitaar. Die kostte 475 gulden. En ik verdiende maar hooguit twee tientjes, 25 gulden. Een ja, enorme investering. En, en toen ging dus de export stopgelegd door de Tweede Wereldoorlog... En ik was al die jaren de enige met een elektrische gitaar. En toen dacht ik, wie was nou de eerste eigenlijk in de wereld? Toeval bestaat niet. Want deze man, dat was een lid. Een member van het Benny Goodman Sextet. En zijn naam, op één letter na, was Charlie Christian. ik anekdota. Meneer Christiani, uh, Tweede Wereldoorlog. Uh, wij hebben dat over tijdgeest gehad. Of ik probeerde dat over tijdgeest te hebben. Met die, over de tijdgeest van nu. De muziek is ruw. Uh, is is, ru, is uh, niet melodieus. En dat past een beetje bij onze tijdgeest. Hè? Uh, hoe kan dat? Want uh, voor de Tweede Wereldoorlog en meteen daarna. Dat was zo melodieus allemaal. De liedjes waren zo mooi. heel goed Maar waar kwam dat? hoe Waar kwam die Tweede Wereldoorlog vandaan? Hoe kan dat nou dat in zo'n lievelijke tijd... plotseling zo'n zwenerij naar Bouten komt? Wat, hoe kan dat? Hoe verklaart hij dat? Nou, na de, de, de Tweede Wereldoorlog was de muziek nog prima. Nog nee, nee, nee, nee, terug. Na de oorlog. Hoe kan dat dat die oorlog kwam? Al die, al die lelijkheid in de mensen, hoe, waar kwam dat vandaan? U bedoelt hoe... Want in de muziek was dat niet aangekomen. Nee. In de muziek voor nou, de oorlog zou je zeggen: er is niks aan de hand. Er is waren dan apart. strijdliederen. Oh ja. Er waren strijdliederen en uh, die opkwamen, liederen over werkeloosheid. en over armoede. En armoede, waar ben je, heette die smartlappen. Maar of heersend was. Nee, maar begrijpt u mijn vraag? Ja, de Duits... Nee, nee, nee, begrijpt u mijn vraag? Ja. Kijk, mijn vraag is. Je hebt kritiek gehouden in het begin van onze uitzending op heidendaagse muziek. Ja. En dat muziek dat heeft iets met de tijdgeest te maken. Omdat... Maar voor de oorlog en meteen daarna was de muziek heel liefelijk. Als dat zo is dat muziek en het leven eigenlijk doorvlochten zijn, waar kwam dat boze in de mens? zo plotseling naar boven. Hoe verklaart hij dat? dat niet over muziek hebben. Hoe ver... Want je hebt dat meegemaakt. Je hebt geleefd in de Tweede Wereldoorlog. Hebt je dat kunnen vermoeden voor de oorlog, dat dit gebe zal gebeuren? Nee, ik, ik dacht werkelijk dat de mensen juist door de oorlog... juist beter met elkaar na afloop van de oorlog... met elkaar om zouden gaan, meer respect zouden hebben. En vooral respect voor ouderen die dus de moeilijke jaren, de beginjaren, de hongersnood, et cetera meer... dat die ook met respect zouden behandeld worden... door de jongere generatie. Maar deze jongere generatie, ik moet het op mijn spijt... moet ik het zeggen, niet allemaal... maar een groot gedeelte weet zelfs de historie van de Tweede Wereldoorlog niet. En die weten niet wat zich voor drama's zich hebben afgespeeld. Die weten niets van kampementen. Ik moet u zeggen... Ik was op een Joodse school op het Frederiksplein in Amsterdam en één vriendje is overgebleven van de andere en dat zit me nog van die hele klas ja en dat zit me nog zo hoog dat is nauwelijks voor de radio en voor de luisteraar uit te leggen het zit diep in mijn geworteld hoe men in vredesnaam dit heeft kunnen doen tegenover een medemens. Maar, maar dat vraag ik jou. Kan, waar kwam dat vandaan? Er hoeft, uh, er hoeft maar één iemand op te staan... en te schreeuwen... en met een vlag in de hand. En ga zomaar door. En dan wordt er een bepaald soort mensen... worden daardoor opgehitst... En volgen die man. Het is van alle tijden. Dus daar moest hij van gruwen. Hè? En dan na de oorlog. Uh, lopen mensen met u weg. Plotseling wordt hij zo populair. Ja. Uh, en ik uh, ben tamelijk. Je lijkt me niet echt. Uh, en en uh, ik ben tamelijk bescheiden man. Hè? Ja, dat ben ik ook. Ik... En plotseling lopen mensen met je weg. Schrok je daar niet van? Ik schrok hevig, maar ik dacht. Bij goed nadenken dacht ik, het ligt aan de muziek. Het ligt aan de Nederlandse taal, die toch wel degelijk een mooie taal zou kunnen zijn. Het ligt aan de teksten, verstaanbaar. En ik heb het nooit op mezelf uh, gewogen dat ik zo'n geweldig geniale uh, meneer was. Integendeel, ik heb uh, gewoekerd met de talenten die ik heb mogen bekomen, als ik het zo mooi mag zeggen. En ik heb ermee geleefd. Ik was blij dat ik mensen een plezier kon doen. En ik ben nog steeds blij dat ik nog mensen van mijn leeftijd een plezier Ik vraag, kon sorry dat ik je onderbreek, want ik begin uh, zenuwachtig te worden... want ik weet dat we heel weinig tijd hebben. Hoeveel tijd hebben we nog? Nog één minuut. Nog één minuut. En... Uh, in plaats van tune zouden jullie uh, en, en, en, en nog een liedje van uh, uh, Eddie Christiani onder willen zitten, uh, zetten. En die laatste minuut. Meneer uh, Christiani zou ik zich willen richten. Tot oudere mensen die nu luisteren. En iets zeggen wat hij aan de hart ligt. Ja. Ik zou aan de ouderen waar ik dus toe behoor... willen wensen dat, mochten ze nadenken over het verleden... denk dan terug aan de tijd dat je met je moeder of met je vader... met de tram of met de stoomtram naar Zandvoort ging... een kopje chocolade dronk. Denk terug aan die oude zangers zoals Bob Scholte die s'avonds om 12 uur precies op tijd altijd zong... Goedenacht en welterusten." En de paar zangers die er waren, gedenk ze ook. Zoals bijvoorbeeld Max van Praag. En blijf in gedachten bij de zon. En, en, en wat ik betreft, Ik zie de zon, zong ik altijd, al schijnt ze niet. En daar moet u altijd aan denken... Ik dank u dat u het geduld hebt kunnen opbrengen om naar mijn verhaaltje te kunnen luisteren. Dank u wel. Dat was Chimek's Nacht Eric Christiane, vannacht de gast. Ik ben ontroerd door zijn aanwezigheid. En ik ga van zijn aanwezigheid luisteraars nog even genieten. Jullie moeten afscheid van ons nemen. Tot Chimek's Nacht. U hoorde Eddie Christiani in een aflevering van Cimec's Nachts. Een bijdrage van de RVU gemaakt door Gijs Groenteman, Vincent van Merwijk... en natuurlijk Martin Chimek. Gitarist, zanger, componist en tekstschrijver Eddy Christiani... viert vandaag, dat is 21 april, zijn 94ste verjaardag. Wat een leeftijd. Wie weet, luistert hij, want dit is Immers Max... met Nachtvluchten op Radio 1. En voordat ik het laatste uur aankondig, nog even... Het bericht dat u nog steeds kunt meedoen met de prijsvraag van vorige week... om het boek Het Mirakel Merkel van Marie Brandma te winnen. Kijk daarvoor op onze site nachtvluchten.fm. En als u een kaart wilt sturen met de oplossing... ga dan voor de prijsvraag naar teletextpagina 331. Zometeen in het laatste uur het tweede deel van Rondje Correspondentie. Vandaag is dat met de voorzitter van de Buitenlandse Persvereniging en correspondent namens onder andere de Duitse Radio, Kerstin Schwijkheuver. Wij verheugen ons op een zeer boeiend gesprek. Graag tot zometeen.